Met van in. Ah, Magda. Heel goed van u. Heel hard bedankt. Ja, ja, dikke kus. En uh, blijf mij op de hoogte houden. Hè. Dat was Magda van Belgacom Met heel interessant nieuws. Kolonel Ketos heeft de afgelopen uren constant geprobeerd... om antwoord te krijgen op het nummer van Els Piraerts. MUZIEK Ja, waar staan we dan nu met Maya Claus Pieter? Want als zelfs de gouverneur zich in bochten verint om te ontkennen dat hij door haar gesanteerd wordt, we zitten wat haar betreft nog altijd met genoeg bezwarende elementen. Hè? Uh, is Karin al begonnen met die brieven van en naar Van der Weide te bestuderen? Of is ze al naar huis? Nee, nee, nee. nee. Ze is uh, naar Marijke Van der Weijden gegaan... om te kijken of ze daar nog ergens een dossier vindt over die zaak Klaus. En om aan Marijke te vragen of ze soms meer weet... over wat er eventueel tussen Klaus en Van der Weijden kan gebeurd zijn. Jan, ik begin al te vrezen dat ze ook een verhouding met meester Van der Weijden had... Maar uit die brieven is dus voorlopig niks op te maken. Nou, oh, toch wel. Ze heeft hem blijkbaar geconsulteerd. Van der Weijden deed tot voor kort veel van die zogenaamde politieke processen uit idealisme. Maar we weten wel dat hij haar niet verdedigd heeft op haar proces, want dat hebben we al kunnen nagaan. En uit een paar brieven blijkt ook dat ze Edwin al een hele tijd kent. Als je wilt, lees ik wat voor uit de notities die ik al gemaakt heb. Nee, nee, laat maar. Ik ga bruin eens bellen, ze. Om te horen of... Uh... Met Vermeer? Ja, als je van de duivel spreekt... Het is bruin over voor u. Ja, André. En waar zit je nu? In het parkhotel. En zij, wat is zij nu aan het doen? Nou, je denkt dat of je vermoedt dat? Oké, okay, heel goed van u. Uh, blijf haar voorlopig maar in het oog houden... en bel mij direct op als je meer weet. Hè? Ik regel ondertussen wel een vervanging voor u... want je bent daar nu al lang genoeg mee bezig. Of nee, wacht, we komen eraan. Kom mee, Jan. We gaan naar het parkhotel... André denkt dat Els Pierarts daar in de lobby op Wim Ketels zit te wachten. Waarom denkt hij dat? Hij heeft haar horen telefoneren. Het is te zeggen, hij heeft alleen maar haar laatste woorden kunnen horen, want hij kon niet dicht genoeg bij haar geraken. Oké okay dan, meneer Ketels heeft ze gezegd en dan heeft ze ingehaakt. Kom, we gaan kijken. Want ik heb zo het vermoeden dat we daar iets kunnen bijleren. Hoe zijn ze kwijt? Hoe kan dat nu? Nog geen tien minuten geleden hebt je ge me gebeld en toen. Commissaris, Ik kan er echt niks aan doen. Ze zat in een ascenseur voordat ik het wist. Ik was juist aan het twijfelen of ik grapneke ging naar de wc. Gaan. Ja, het was nogal dringend. Ja, is Wim Ketels hier dan gearriveerd? Oh, dat weet ik het niet, commissaris. Ken ik die mens niet. Maar zij is in ieder geval alleen naar boven gegaan. En weet je naar welke verdieping? Ja, ja naar tweede ben ik direct achter gegaan. Maar ik kon ze nergens meer vinden. Er stond geen enkele kamer deur open. En de deuren van de nooduitgang waren ook toe, ze. ze zei gewoon, ja, hoe zou ik een lucht heb gelost. Just gelijk die lernoud en die en duran. Ja, dan zit ze toch gewoon in een van die kamers, zei Slimmerik. Oeh. Voor mij haal ja. de hotelmanager erbij. Vlug, we gaan al die kamers van de tweede open laten maken. Oké. Okay. Ik dacht dat je mij gezegd had dat ze zat te wachten. Ja, maar dat was een zo'n commissaris. Ze zat daar, onder die palmier. En dan een keer is ze rechter gestaan. En ze is zo naar de asenseur geloofd. We weten dat ze al lang door had dat gaat aan het schaduwen waard. Ah ja? Meneer is van de politie? Ja, uh, commissaris van In. Wij zouden graag van ja, u... Ja, kunt u zich legitimeren? Vermeer, zwaai eens met uw paske... Uh, Oké, okay, dat is in orde. En uh, hebt u een speciaal verzoek, commissaris? Ja, wij willen dat gij voor ons alle kamers openmaakt op het tweede. Stuk voor stuk. Dat kan ik het moeilijk zomaar gaan doen, hè, commissaris. Hebt u daar de nodige papieren voor meegebracht? Meneer, sorry, maar dit is een hoogdringende zaak. We moeten dringend een persoon interpelleren. En in verband waarmee? Meneer, dat zijn onze zaken. Wilt u nu eindelijk maken dat... Hé, hé, hé, niet gaan lopen, hè? Hier. Wilt u zo vriendelijk zijn mijn arm los te laten? Dank u wel. Sorry, maar ik vrees dat ik u niet kan helpen, commissaris. En als u er niet binnen de vijf minuten weg bent, bel ik naar uw hoofdcommissaris. U hebt niet het recht om een klant te lastig te vallen zonder een heldige reden. Ik ken de wet eens, hè. Meneer de hotelmanager, mijn geduld is op. Wij willen dringend iemand oppakken die gezocht wordt. Eén telefoontje van mij en de procureur staat hier binnen de vijf minuten. Benieuwd of dat goede reclame gaat zijn voor uw zaak. als we hier alles ondersteboven gaan keren. Wat ja, die zocht wordt, dat had u dan wel eerder kunnen zeggen. Oké, okay? dan volgt u mij dan maar. Ja. Oh ja, uh, Bruinoge, ja? Gij blijft hier staan en je blijft de boel in het oog houden. Hè? En zie dat gaat niet laten ontglippen. Commissaris, en als ze langs in een andere kant komt. Bruinoge trekt uw plan. Zeg, uh, mocht je dat wel zeggen, Pieter? Wel, spieraarts wordt toch niet opgespoord? Stel dat Bruinhoog haar slecht afgeluisterd heeft en dat ze daar gewoon een afspraakje heeft met een vrijer of zo. Jan, hou uw commentaar voor u. Kom. Begin maar met nummer één, meneer manager. Ja, maar eerst aankloppen, hè? Ja. Oké, okay, niemand, de deur open. Wat is het voor mij? Hier staat een deur op een kier. Open duwen en binnenkijken. Oh, momentje, dat gaat zomaar niet, hè. Pieter, kom eens zien. Wat is het? Ik toch, weet het. Niet. toch wel, toch wel een nieuw lek. Is dat de persoon die gaan zoeken waard? Waarom? Kent je hem? Nee, hier blijven jij, de kamer niet betreden. Pieter, kijk eens wie het is. Baldomero Duran. En daar? Wat is dat daar? Dat is een hand...